Laten we nu maar naar Athene gaan. Het is niet heel ver meer hoor. Loop je met me mee rechtdoor over het paadje? Oh, kijk eens om je heen, wat griezelig. Wij Grieken begraven ons doden langs de weg. De overledenen staan vaak afgebeeld op grafstenen. Ook is er een dier dat de ziel van de mens zou helpen om naar het dodenrijk te gaan. Kun jij vinden welk dier dat is? Iemand op de stenen houdt het vast. Schrijf het op, op je antwoordenplaatje. Als jij hem hebt gevonden, gaan we weer verder. Thank you.